Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Istanbul is een helikopter tegen een televisietoren aangevlogen. Daarna stortte de heli neer op een snelweg. Volgens Turkse media kwamen er vijf mensen om. De helikopter vloog vijf minuten na het opstijgen al tegen de TV-toren aan. Aan boord zouden zeven mensen geweest zijn: twee piloten, vier Russen en één Turk. Het zou gaan om een helikopter van een privaat bedrijf. De afsluitdijk is door een ongeluk de komende uren afgesloten in de richting van Noord-Holland.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 De Zwitserse autoriteiten weigeren een bloedmonster van hem te geven. Daarom onderzoekt het kabinet juridische stappen. In Cairo hebben archeologen een enorm beeld gevonden uit de Egyptische oudheid. Het gaat waarschijnlijk om een beeld van farao Ramses II van 3000 jaar oud. Archeologen hebben tot nu toe een hoofd en een torso opgegraven. De vinders denken dat het Ramses II is omdat hij de tempel bouwde waar het beeld werd ontdekt. Feyenoorder Tony Villena kan zeer waarschijnlijk niet meedoen met de topper tegen Ajax komende maand. De KNVB heeft hem geschorst voor drie wedstrijden, dat hij in de wedstrijd tegen Sparta een elleboogstoot gaf. Villena en Feyenoord kunnen nog in beroep gaan tegen de straf. Als dat niet gebeurt mist hij ook de eredivisieduels met AZ en Heerenveen. Het weer nog, vandaag blijft het vrijwel overal droog. De zon schijnt zo nu en dan en bij weinig wind wordt het maximaal 10 tot 12 graden. Ook morgen droog en af en toe zon, later op de dag mogelijk wat regen, zondag meer bewolking, maar wel weer overwegend droog bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS cfm Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Moy van de ANWB. De Randstad loopt het goed vast op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevaar en Sveen en en Damstad 7 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je nu een uur extra. De verwachting is dat de weg rondom half twaalf pas weer vrij is. Verkeer richting Den Haag kan ook kiezen voor de A44. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Watertoren. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you. Softly creeping Lifted scenes while I was sleeping Ria van Kleef, de gast in de studio, die kwam met de suggestie... om het nummer Sound of Silence te draaien in de uitvoering van Disturbed. Toen konden we niet uh, uh, de plaat vinden omdat we een internetstoring hadden. Of eigenlijk een zero-storing. Vandaag was dat gelukkig niet het geval en heb ik hem alsnog kunnen draaien. Nou, dat heeft Ria vast gehoord. <laughs> ik wil het even hebben over een, uh, een gebeurtenis vorige week... bij Haarlem-Kennemerland. Daar was een wedstrijd uh, van de veteranen tegen Sporting Martinez. En daar gebeurde het weer. Daar ging een een speler ging Spelen, Ja. En we hebben het in deze uitzending al vaak gehad... Ah. over de sudden death, of de plotselinge dood in sport... die voorkomen kan worden uh, door Q10 en Omega 3 te geven, Jos. Ja. Jij ja. weet er alles van. Uh, heel fijn dat die man het overleefd heeft. Dat was een veteraan van de uitploeg, Sporting Martinez. Die heeft ja. ook zijn dank uitgesproken ja. richting Haarlem-Kennemerland. Ja, dat hij het overleefd heeft. Dat, uh, dat hij hun te heeft, uh, zijn leven te danken heeft. 150 tot 200 sporters, voetballers, overlijden jaarlijks aan de Sudden Death. Ja, en dat is wereldwijd nog veel meer. Dat loopt tegen de 400 op het ogenblik. En dat is echt heel erg veel. Dat die man dit heeft overleefd, is natuurlijk geweldig. Maar het schijnt toch steeds meer voor te komen. En we hebben het al eerder gezegd. En wat er gaat, was ik ook blij dat in die uitzending van 023 Voetbal. dat Paul Gebbink daar uitgebreid heeft gesproken over Sudden Death. Je hebt het toen geïnterviewd. Het was een ontzettend uh, goed interview. En ja, ik weet niet precies uh, hoe, dat, uh, hoe dat nou komt... Dat, uh, dat er zo weinig bekendheid aan wordt gegeven. Kijk, het, het is natuurlijk... het is een feit dat er steeds meer voetballers en topsporters neervallen... door extreme inspanning... en door het, uh, ja, het ontbreken van voldoende omega-3. Dr. Shecky, uh, die een uh, onderzoek heeft gedaan bij Bayern München heeft diverse malen aangetoond dat er wel degelijk een correlatie bestaat... tussen omega-3 en de sudden death. Maar en ook Q10, eh, dat ja. moet, echt, moet echt gebruikt worden. Q10 is wel een lichaams eigen stof, maar die omega-3 dus niet. Vroeger kregen we allemaal levertraan, dat kunnen we allemaal nog wel herinneren. Eén lepel levertraan kreeg je vroeger voor de, bij ontbijt. Nou ja, denk ik en, niet. Nee? <laughs> no, nee, nooit ja, van ja, zijn niet. leven ja. eraan gehad. Ja, nou, okay. <laughs> het, is ook, het is ook niet te hachel, hoor. Nee, okay, nou, nou, ik uh, dus je er groot uh, mee geworden, uh, Jos. Ik, uh, ik ook. Dan, dan behoor ik me tot die oude generatie. Ja. Ik vind het allemaal prima. Hey, heel even, want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen ingeïnteresseerd. Trainers, begeleiders. Um, waar kunnen ze dat interview vinden met Paul Gebbink? Dat interview dat staat, bij, uh, <coughs> staat op de site bij uh, NL Magazine... Het staat ook op de site van uh, 023 Magazine. En als je dan gaat naar uh, YouTube, dan krijg je het hele interview. Het interview je er vrij lang, maar uh, we hebben er al de reacties op gehad... dat het zelfs nog wel langer had mogen duren. Want uh, het was een bijzonder interessante uitzending. Ja. En er is heel veel nagekeken. Er wordt ook heel veel geluisterd naar onze uitzending. Hennie, er kijken ook mensen mee. Hè? Ik, ik geloof dat dat op uh, kanaal 40 is van Ziggo, dat weet ik niet zeker... Dan is er een opmerking die Ron, die kan zingen. Of ik wat? Jij kan zingen. Ik kan zingen, ja, dat klopt. Maar? Hoe heet dat? Hoe heet dit ook alweer zo hard en laag zingen? Crunch. What? Oh, ja. Um, uh, uh, uh, uh, yeah. uh, nou, dan kom ik er nu even niet op. Maar ik, ik begrijp wat ze bedoelen, ja. Ik, ik zal het zo vertellen. <laughs> Oké, okay, nou dan gaan we naar Ayan, Want Ayan, jij traint nogal wat jeugdteams... En als je dan dat verhaal weer hoort over dat plotseling neervallen van een voetballer... dat gebeurt heel te vaak, hè? 150 tot 200 doden per jaar. Jij traint allerlei jeugdteams, meestal selectieteams. Ga jij nou dat Q10 en dat Omega 3 bij die spelers propageren? Nou, als ik dit uh, de, alles zo hoor, ik, ik wist het niet. Ik, uh, voor mij is het nieuw. Ik heb vorige week uh, heb ik het ook al gehoord hier... Uh, ja, ah, als, ik, ik vind het heel erg veel inderdaad. Dus ik zal het wel uh, nu bij mijn spelers uh, aangeven van in plaats van bier nemen we dit. Ja, en eigenlijk zou iedere begeleider in de sport dat ja. moeten doen, hè? Ja, ja, ja. Dat, kijk, uh, spelers kun je bijna niet dwingen om, uh, om dingen te doen. Uh, vooral de jeugd van tegenwoordig zal ik het zo noemen. Ja, die, ik hoor net Ron zeggen over vroeger over het leveren. Uh, Leven Levertraan, Leven Nou, ik heb het niet. Uh, ik heb dat dus, oh, ook nog nooit over, wat over gehoord. Nou, kijk eens hoe Jos en ik eruit zien. We zelfs. zijn hartstikke nee. gezond, man. <laughs> <laughs> nou, volgens mij zie ik er ook wel een goed tijd van mijn leven. Ja, maar jij hebt geen leven gehad. Nee. Dus jij moet dan aan de nou en aan de <laughs> en aan de omega 3, ja. Maar wat, maar, wat maar ik, wat ik uh, hier uh, ja, jammer aan vind, dat, dat dit is al een Aantal jaren gaande, denk ik. Ja. Dr. De Shecky die doet dat niet in een week tijd. Nee, ik de tijden mee bezig geweest om het ja. te onderzoeken. Maar uh, dat uh, bijvoorbeeld niet iets met de KVB hierover wordt afgesproken. of met het uh, uh, begin met uh, clubs in Halen en mijn omgeving. Uh, nou, daarom uh, zijn nou, we in deze uitzendingen ook te ja, bezig. Hè? Ik denk dat die uitzendingen echt heel erg belangrijk zijn uh, geweest om mensen bewust te maken van het, uh, van het gevaar. Het bestaat gewoon, maar ik vind het ook heel vreemd dat er binnen de voetballerij zo weinig aandacht aan wordt besteed. Oké, okay, die, uh, die interviews die de laatste weken zijn gegeven over die uh, Sennedet... ik hoop dat zo langzamerhand de bewustwording bij een aantal trainers uh, gaat, gaat ontstaan... dat er echt iets aan gedaan moet worden. Ja, ja kijk, het, het is misschien uh, uh, een beetje kort door de bocht... maar als je iets veraf gebeurt, dan ben je er niet heel erg mee bezig. Maar er, nu is het een, bij Haarlem, uh, Kennemeland gebeurd, afgelopen week hoor ik... Dus uh, dat komt alweer wat dichterbij. Nou, ik, en, hoop ook, uh, ik hoop ook echt dat die uh, bestuurders en de trainers die, uh, die, van, van, van die club... Dat die, die, dat die naar die interviews hebben geluisterd. En inderdaad inzien dat er echt iets ja. mee gedaan moet worden. Want nou, het zou is natuurlijk te leuk gek zijn voor woorden. als HFC als regionale opleidingsclub ermee uh, zou beginnen. En wat? Ajaan heeft het toegezegd, dus dat is heel fijn. Nou, nou, het, het, gaat, is over, uh, het is overigens zo dat uh, ik heb in 2006 een open hartoperatie ondergaan. En het eerste wat de cardioloog tegen me zei toen ik naar huis mocht vanuit het ziekenhuis, van neem omega-3, neem visolie uh, uh, tot je. Dus goede dokter. Ja, ja, nou ja, toen was, toen was al bekend dat dat een positieve invloed heeft, op bloedvaten in elk geval. En moet je, je nou zien zitten achter die knoppen? Ja. Bent, dat is ongelooflijk. Ik ben niet naar de knoppen gaan. Nee. Ik kan er nog <laughs> verder één ding aan toevoegen. Q10 en omega-3 zijn geen dopingproducten. Nee. Maar je wordt er wel beter van. Ja, en je moet dus ook heel goed kijken welke omega-3 je uh, gaat kopen. Want er zijn 87 verschillende potten verkrijgbaar bij, uh, bij allerlei instanties. Maar je moet wel goed kijken welke je neemt. Er zijn, er zijn potten waarop staat dat er... Uh, 700 milligram, ja, uh, milligram. slaolie... Uh. Ja, dan, dan, dan zie je op de pot dat er 1000 in zit. Maar als je het gaat analyseren, dan zit er uh, 700 slaolie in. Hm. En voor de rest dan zit er een beetje vis. Nou, jij weet welke je moet nemen. Ja, ik heb uh, zelf geporteerd van, uh, van die uh, uh, Omega 3 van uh, Bayouna. Uh, onder andere die, uh, die, dat voedingssupplement waarover Paul Gebbink zo uitgebreid ons heeft geïnformeerd in dat interview. Ja. En ik kan het niet aanraden om uh, toch nog eens te gaan kijken naar de NL Magazine of 023 Magazine. Even naar YouTube uh, te gaan en nog eens goed te luisteren naar dit interview van Paul Gebbink. En hun Q10 is niet zoals heel veel producten in deze wereld werken? Want die omhulsels zijn meestal van varken. Ja, dat is ook bij die visolie gezegd. Uh, vis, al en en Mohammedaanse mensen die mogen dat spul niet eten. Maar ze gaan pilletjes halen. En ze, dus jongens naar Bayouna. Uh, mag ik ja. dat zo zeggen? Ja, ik, uh, ik denk dat het een heel goed, uh, we gaan heel goed met, advies is. We gaan met Ajaan ja. praten over de KNVB-opleiding. Jij doet op het ogenblik een, een heel zware opleiding. En dat is in het maatschappelijk leven bijna niet meer mogelijk. Vertel eens. Uh, heel zwaar, heel zwaar. Nou, ja. Ik uh, kon veel bekijken, zou ik het zo zeggen. Uh, uh, wat, wat ik, uh, we hebben het vorige week heel kort over gehad. Ik, uh, ik vind dat uh, de KVB uh, eisen mag stellen aan zijn trainers om een betere opleiding te geven. Alleen, uh, ik vind dat uh, als je die eisen stelt, dat iedereen erop mag. En niet uh, voor uh, dat er een international voor mag. En, en, uh, uh, ja. dat, dat soort dingen. Zeg maar dat er een speler die international is geweest, maar eigenlijk ja, niet, niet eens een cornerbal kan uitleggen. Uh, dat die dan op een cursus wordt aangenomen en eigenlijk bijna cadeau krijgen. Uh, oud, oud oud internationals of iets wat in die richting komt. Als je bij zoveel wedstrijden in het professioneel voetbal hebt gespeeld en. Uh, ja, ik vind dat uh, wij, uh, die gewoon uh, niet internationaal zijn geweest, uh, er veel meer voor moeten doen. Aan de ene kant is het niet erg. Uh, als je iets wil bereiken, moet je er ook wat voor doen. Alleen als dus we nu bijvoorbeeld de TC3 was wel redelijk relaxed, ook wel makkelijk. Uh, maar de TC2, ja, je bent twee avonden weg, je moet uh, een stageteam hebben. Je moet uh, zelf een team hebben dat moet niet, maar dat hebben de meesten dan natuurlijk wel... want je wil ook zelf uh, jezelf onder, uh, zelf beter maken. Uh, en daarna heb je, moet je weer analyses maken. Nou, dat is vaak van de Jupiter League. Dus moet je op vrijdagavond uh, even naar Vollendam of zo... naar Telstar of naar Jong Ajax. Uh, maar er zit wel tijd in. En dan moet je je opdrachten nog maken. Maar ik snap best, als je ook nog een, bijvoorbeeld op een kantoor zit... Gewoon een ja, of zware gewoon een of, baan heb. Ja, uh, ja je, je moet er wel echt, uh, echt 100% achter staan. Uh, waar, waarom je het wil en uh, waarom je het doet. En, uh, vorige week had het heel even gehad over dat de Nederlandse trainers heel hoog aangeschreven waren. Nou, dat klopt. Uh, dat moeten we ook zo houden. Uh, alleen in Duitsland is er nu uh, zijn een aantal goede trainers die geen. Uh, uh, die niet echt een, een, een voetbalachtergrond hadden als, als speler. Uh -huh. Ja ik vind toch wel uh, dat, uh, dat de KVB daar ook een beetje wat mee moet gaan doen. Uh, en en wat, waar wij nu uh, op met, die met die cursus heel erg op uh, mee zitten is met de TC3 was het echt de, de visie van de KVB. Je mocht echt niet te tegenspreken eigenlijk. Ik heb nu een docent die, die is nou wel wat makkelijker in. Die zegt, oh, het is jouw uh, team, het is jouw belevenis, jouw uh, visie. En jij moet het ermee doen, alleen je moet het kunnen onderbouwen. Dus, maar er zijn ook docenten die wel nog steeds de uh, kvb visie uh, dwingen. Ja, dan wordt het alleen maar lastiger als je ergens niet achter staat, zeg maar. Gisteravond was het feest bij HFC, vroeg ik van Hagen. Was je erbij? Nee. Nee. Nou, Rick is geslaafd voor zijn is TC1. Oh, gefeliciteerd. Fantastisch, hè? Oh, wat goed, ja. hè? Ja, ah, ja, ah, geweldig. Ja, ja. Hmm. En uh, ja, hij traint uh, de F's bij Ajax. Maar oh. hij, bij, hij is eigenlijk een van de grote mensen bij uh, de Koninklijke HFC. Het is natuurlijk geweldig om zoiets mee te maken. Oh. Ik vind het ook geweldig om die, om die jongen een training te zien geven. Oh, Daar sta je met ja. zoveel plezier naar te kijken. Het is ja. echt geweldig wat hij uitgaat. Daar gaan doet. we gaan zo even over door, uh, Ayaan. Ja, ja, ik heb één, even... Eén ja? vraag, wat is, wat is jouw ambitie verder met, uh, met het trainersvak? Ah. Wat zou je het liefste willen gaan doen? Er zijn Uitelijk, er drie clubs uh, die ik wil trainen ja, in Ajax, Feyenoord, nee, nee. Nee, nee. Of Absoluut Barcelona niet. dan? Nee, ook, ah, ook, niet. Niet. <laughs> ook niet. Ik zou uh, Real Madrid, <laughs> <laughs> Aas Roma en Fennabatje. En dan zou okay, ik wel ja. eindigen bij Fennabatje en daar uh, de rest van mijn leven willen blijven eigenlijk. Nou, dat, klinkt, dat klinkt geweldig. Dan geweldig. ik even van die Omega. <laughs> en, dan, uh, en, en dan word ik 90. En q, en, q en op wat voor termijn heb je het dan over? <coughs> nou, ik, ik, ik, hoop, ik heb nu, ben nu bijna klaar met mijn TC2. En dan moet je een jaar wachten voor je TC1. En dan gaan hopen dat je erop komt. Uh, ja, en ik heb mezelf een, een tijdbestek gegeven van, twee, van vijf jaar. En dan voor, wil ik... Een, uh, Nee, nee, dan wil ik mijn pro-diploma hebben. En dan uh, ja, zoals zeggen dat ik over acht jaar bij Real Madrid zit. Nou, ik, dat is hartstikke leuk. Ik heb graag oh, houden. Het lijkt maar, me heel erg leuk. Maar Ayan, wat maakt jou anders dan andere trainers dan? Uh, Begeistering. Ja, wat, wat, wat, wat en ik mij, voel het niet aan jou, hè? Uh, Wat ik uh, heel belangrijk vind... Uh, ik nog echt veel leren op het veld, vind ik... Uh, zelf. Uh, mijn trainingen zijn vaak gebaseerd op wat ik vroeger zelf leuk vond. En, uh, niet zo gek, kom op nou. Ja, maar toch moet ik daar wat strenger in zijn naar mijn spelers toe. Uh, alleen, wat, wat mijn kracht is, uh, wat ik om me heen hoor, ja, ik... Ik, ja, ik weet niet om het zo te zeggen, volgens mij is er geen speler die mij niet leuk vindt als trainer. Omdat ik ze altijd... Uh, een warm gevoel geef. Ik ben uh, met ze bezig. Uh, ik heb uh, uh, bij, de, uh, bij HFC uh, uh, zondag A1, of onder 19-1 is het tegenwoordig, uh, heb ik echt een leuk team. Uh, dat waren in het begin van de seizoen uh, jongens die waren afgevallen. Tenminste, uh, afgevallen is ook een beetje een, een, een ding, maar die waren niet in de zaterdag A1 gekomen. Ze waren een beetje teleurgesteld, uh, bepaalde jongens. Uh, en daar heb ik toch uh, een team van kunnen maken. Want wij zijn als team gewoon echt veel sterker dan de meeste teams. Uh, misschien kwalitatief minder. Maar wel als team. Uh, en, maar, wat, wat, en wat wij hebben is... Uh, het, het is allemaal bij elkaar gepast. En ik vind dat ik als trainer daar uh, wel invloed op heb gehad. En dat ik spelers uh, een goed gevoel, een warm gevoel geef. En ik denk dat met voetbal ben je gewoon een normauteupisch trainer En je moet ze echt uh, het gevoel geven dat ze belangrijk zijn. En ja, zeker. Maar ik geloof ook, uh, als je een hele leuke, lieve, aardige vent bent... dan uh, uh, ga je het natuurlijk niet verschoppen. Nee, je moet nee. ook keihard zijn. Nou, ik, Voor mij is het zo, ik wil uh, tussen de groep staan als vrienden met ze... Maar ze moeten wel weten wie de baas is. Oh. Uh, volgens mij heb ik dat nu redelijk uh, onder controle. Uh, ik, bel, ik, ja, ik bel ook veel met mijn aanvoerder bijvoorbeeld uh, als er iets is. Uh, ja, hij staat toch in een groep en, uh, en dan bespreken we dingen. Uh, ik uh, uh, geef een schouderklopje aan mijn, aan mijn verdedigers, aan mijn aanvallers. Dus, uh, ja, ik, ik probeer een, een, een, een, uh, een soort vriend van ze te zijn toch nog even iets meer vertellen aan een trainen dan dat ze normaal deden. En uiteindelijk uh, is het wel weer dat ik de baas ben... en dat, ik, dat het gebeurt wat ik zeg. En volgens mij heb ik daar een goede balans in. En uh, ik vind daarom... Vind ik, José Mourinho vind ik echt een geweldige trainer. Ik denk, heel veel mensen hebben een hekel aan die man. Maar er is ook geen speler die, uh, ook spelers die niet meer bij hem zijn. Ook, uh, die, die vinden hem ook allemaal goed. Waarom? Omdat hij... Hij, is echt een, uh, ja, hij probeert ze heel warm te houden. Ja. En hoe hij dat doet, weet ik niet. Ja, ik, ja. ik zou echt, echt met hem... Die manager, um, um, um, uh, ik zou wel een maand met die man wel meelopen. <lacht> ja. Een We stage lopen. Staat. Ik vond trouwens een dingetje heel leuk in wat je zei. Ik train wat ik zelf erg leuk vond vroeger. Ik, ik kan je daar een voorbeeld over geven. Ik trainde 50 jaar geleden onder De Orchester op Zeist. Ja. Dat was de bondscoach. En die uh, trainingen die vond ik zo verschrikkelijk leuk. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik in het vak ben doorgegaan. Maar ik geef nu nog, 50 jaar later, dezelfde oefeningen als Georg Kessler. Gaat het wel iets sneller nu? Dat gaat, nou, gaat net zo snel. Hey, hey, hey, sneller, sneller. Ja, ja, sneller. ja, ja maar, dat ja. moet wel. Nee, maar dat was wel snel hoor. Nee, nee. Heel, even een heel ander bericht, jongens. Want we weten dat er is een onderzoek op het ogenblik om de F1 terug te halen naar Zandvoort. Dan laten we allemaal hopen dat dat lukt. Maar Max Verstappen is eindelijk op de baan en noteerde in zijn eerste volle ronde meteen de snelste tijd. Op softs kwam de Nederlander tot 1.20. Een ronde later verbeterde Nico Hulkenberg zijn tijd... door op de ultrasofts voor het eerst namens Renault onder de 1.20 te duiken. Renault is na Mercedes, Red Bull, Ferrari en Williams... het vijfde team dat onder de grens duikt. Dus dat is natuurlijk geweldig nieuws. Ja. Dan nog dit. De aarde is rond, water is nat, de pauze is katholiek... En de McLaren staat stil op de baan. De MCL 32 staat wederom geparkeerd... langs het circuit in Barcelona met een probleem. Arme Fernando Alonso. Ja. Uh, Henny, we gaan zo weer verder. We gaan, denk ik, even muziek doen. Maar jij vroeg nog iets over dat zingen. Wat was dat nou precies? Ja, grunge. Zegt jou dat wat? Nou, ja, uh, ik denk de techniek die ze bedoelen... Ja. want daar gaat het om, is, is grunten. En dat is heel laag en bijna onverstaanbaar... Ja. Uh, dat is in de death metal scene, is dat uh, gebruikelijk. Uh -huh. en, uh, dus ik denk dat dat bedoeld wordt met die bepaalde soort zangtechniek: grunten. Grunten. Ja, grun. grunten. Dat is in ieder geval weer een reactie van luisteraars. Dus en ja. Dat is altijd leuk om die te zien. Nou ja, god, het, het, uh, ik, ik zing gelukkig niet zo, want het is de pest voor je stem. Cheryl, wat heb jij? Unicard? Nou ja, ik, nee, nou, ja die komt er ook zo aan. Maar huh? ik, ik had al iets klaarstaan van onze gast, de keuze van onze gast, Rayan En uh, mannen.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 Ik weet jij kijkt nu op me neer. Maar straks als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Ach zeg maar niets meer, ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer, jij was al maanden niet van mij. Maar niets meer, Henny. Nee, nou, de, deze muziek is natuurlijk geweldig, hè. Dat, ja, uh, ja. Trouwens, ik vind het vandaag helemaal lekkere muziek in de uitzending, hoor. Nou, dat is allemaal, het meeste is de keuze van onze gast. Ja, en dat is Ajaan Gargili. Dat is een trainer in opleiding voor de TC2. En dat is zwaar, dat heeft hij net uitgelegd. Maar Ajaan, ik wil even naar een, een, een... Want we staan vaak samen op, het veld, op hetzelfde veld met onze teams... Wat ik gezien heb is dat jij een rondo doet waarin alle spelers elkaar een hand geven. En jij staat ertussen en er staan er één of twee mensen in het midden van die cirkel. Fantastisch, Klopt. hoe kom je daar nou aan? Nou, ik heb dat uh, nu denk ik vier jaar geleden uh, op uh, Real Madrid TV. Had ik dat gezien bij uh, met Mourinho ook. Uh, uh -huh. ja. En toevallig uh, zag ik van de week uh, Barcelona en Paris Saint-Germain ook zoiets doen, maar die deden hem in een middencirkel. En, met allen erom, en dan zaten er drie, vier spelers in het midden. Die hadden ook elkaars handen, in de, uh, handen vast. Dat gaat uh, waarom ik het doe, is uh, dat spelers uh, elkaar ook kunnen voelen. Uh, die building, een beelding ja, kunnen krijgen. Uh, ja, ik vind een rondootje voor de training vind ik het mooiste wat er is. Ik, ik vind het echt het leukste trainen, uh, van het trainen eigenlijk. Omdat... Ja, een beetje iemand door zijn benen spelen, er tussendoor, weet je, nou, hoe geweldig is dat? En je ziet ze ook echt helemaal uit het dak gaan als iemand door zijn benen wordt gespeeld. Maar ja dat is de basis van het voetbal, ja, die, die rondo. rondo. Weet je dat, Inzaghi, die mocht nooit meedoen, mm -hmm. omdat hij uh, niet zo technisch was. Dus wat je zegt, uh, je, moet, uh, je moet de balcontrole houden, je moet weten waar de bal komt, je moet op je vo voeten staan. Dus ik uh, vind een rondootje heel belangrijk inderdaad. En uh, ze, moet, ze, ze moeten niet, maar ze doen, ik zeg dat altijd, doe een ronduitje of zo voordat we starten. En ze doen het allemaal zo bij de A als bij de, bij de andere jeugd die ik train. Oh, absoluut. Ik wil even terug naar een gebeurtenis deze week, mannen. Die hebben we ongetwijfeld allemaal gezien. Er waren helaas heel veel mensen die bij de stand 3-1 toen uh, Paris Saint-Germain de, de goal erin schoot, naar bed gingen en nou, de televisie uitzetten. Eigenlijk wil ik het hier niet over hebben. Maar, maar die nou. hebben, uh, ja, ik weet dat je er één van bent, uh, Ayan, maar dan ben je het toch, dan ben je het dan moet je toch de volgende morgen wakker worden... en je te pletten schrikken. Ja, yes, schaam me zelfs. Yes, ja, schaam me. Nou, ik, ik, ik heb het helemaal niet gezien, mannen. Oh, wel. Omdat ik op woensdagavond altijd bezit ben. Dus, uh, maar ja, de achtste wereldwonder heeft zich afgespeeld. Ik ja, niet dat blijkt. Met. Ik, ik zit net toevallig te lezen hier in de, in de sportkrant... Uh, alle commentaren van alle analisten en zo daarover. En, uh, nou, ik wil daar wel iets... Ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben van Real Madrid... Dus daar was ze misschien nog niet opgevallen, maar... Nee. <laughs> maar ik vind wel dat als je dit kan... Dan moet je gewoon respect voor hebben. Ook als Real Madrid fan heb ik respect voor Barcelona. Alleen, ik denk dat uh, Parisiense... Met het probleem op zich heeft afge... Verdediging nou, te gaan ja, voetballen. Je hoeft ik, toch helemaal niet met zijn stand ik, te gaan ik verdedigen. Denk, ik denk bij mezelf, als je gewoon normaal doet... Ja. Met twee spitsen had gespeeld. Ik zou die die Maria wel opgesteld hebben. Absoluut. En dan... Uh, als je er twee tegen krijgt, kun je altijd nog verdedigen. Ja. En als je er... Barcelona maakt er altijd wel twee, drie. Ja. Barcelona is natuurlijk een geweldig uh, team. Ik krijg het bijna niet uit mijn strot, maar het is zo. Oh. Maar het is... Uh, dan kun je ook verdedigen. Maar is het dan de angst regeert ja. bij zo'n trainer? Ja. Want we moeten naar kampenau en, en ja. Ja. daar. Dat is de angst. Ja, ja. Eigenlijk ga je er even en ik ga toch verliezen. Ja. En opgeklopt. Door en, door, door het en, pers. En, en wat ik dan nog het allerergste Wat ik dan nog het allerergste vind... is dat het uiteindelijk 5-1 wordt. En dan heb je nog één bal. Ja? En die, een een vrije trap. Die wordt ingebracht. En dan komt hij recht in de voeten weer terug... Ja. En dan staan er twee achterin helemaal vrij. Ik denk bij mezelf, ja, eigenlijk wil je niet winnen ook. Of zo. Hmm. Dus ja. ik. Maar ja, tegelijkertijd. Barcelona had twee strafschoppen. Heb ik begrepen. Ja, eentje ja. was wel cadeau. Dat is ook alweer Barcelona. Nou ja, precies. En, en, en, en, en wat rode kaarten gemist, geloof ik. Hè? Want er waren wat ah, overtredingen. Jongens, kom op. Ja, nee, nee, nee. Even om het zuiver te houden. Want ik ja, heb het ja. niet gezien. Hè? Kijk, dus, de enige eh, die, die we kunnen allemaal wel Halleluja krijgen. doen over Barcelona. maar... Nee, ik, maar we doen ook Halleluja over HFC. Maar die krijgt nooit een strafschop. Dat is nou de afgelopen zondag <laughs> de zevende keer. Ja, maar dat, dat, dat, dat komt Dat is ook om het koninklijke KFC. Koninklijke Real Madrid. Ja, daar hebben wij heel veel last van. Ja. <laughs> <dat laughs> Hey, maar uh, uh, Ricardo die meldt zich weer op, ah. de, op de telefoon. Okay. Uh, Barcelona was mooi, maar gisteravond, jongens. Is er iemand die die wedstrijd gezien heeft? Ajax. Roma. Roma. Ja, ja, ja. <laughs> God, wat een voetballer. Nee, nee, niet gezien. Oh, sorry. Sorry. Is ook zo'n uh, mooie club. Roma. Pelmen. Ja, ik vind Ajax's oma. Uh, ik, ik vind het gewoon een heel mooie club ook. Hoe ze doen. Maar uh, wat die Francesco Tutti daar doet. Ja, dat, daar krijg ik gewoon echt... Uh, een kippenval van. Ja, en als wat jij, een, een Nederlands voetballetje daar doet. Strootman. Nou ja, oh, zeg Kijk, tot, tot die, die doet nu niet zoveel meer. Nee. Uh, maar het is wel zo... dat jij je hele leven... hij kan echt geld verdienen bij andere clubs. Hè. Ja. En nu nog. En uh, hij blijft gewoon. Omdat hij... Uh, uh, ja, gewoon van die club, van de stad houdt. En als je dan... Uh, Lasje Roma tegen Aas Roma was een keer een jeugdwedstrijd. Dan gaat hij te kijken... Maar dan staat hij gewoon te schelden tegen die Lager Roma-spelers. Ja, dat moet dan ook weer niet. Vind ik ook weer een beetje te ver, te ver gaan. Maar ik vind het dan wel mooi dat die jongen, hij is gewoon echt van Roma. En hij wil daar niet voor een andere club spelen. En wat ik heel vaak merk, vooral in Turkse clubs. Dat ze zeggen spelers zeggen: ja, ik hou van deze club. Ik ben voor deze club, eh, mijn vader, mijn opa, maar weet ik van wat allemaal. Maar als ze dan een dubbeltje meer kunnen krijgen bij de concurrent, zijn ze weg. Nou, ik vind dat, en dan die Totti is echt een voorbeeld. En dat is, uh, Xavi heeft dat natuurlijk bij Barcelona gedaan. is hij toch uiteindelijk naar de zandbak gegaan. Dat ja, vind ik toch, dat vind ik weer zonde van zo'n speler. Dat vind ik ook een hele goede voetballer. En dan heb ik zoiets van blijf gewoon. ze die gasten het nog nodig hebben. Ja, dat hebben ze niet. Wie van jullie heeft uh, van de week de wedstrijd van Jong Ajax gezien? Nee. Uh, tegen Real Madrid? Natuurlijk, mm -hmm. ja, ik. Na Enke, nou, enkele tellen was het 1-0 voor Real Madrid. Lang maakt op een fantastische manier gelijk. Ja, maar hoe krijg je hem weer tegen met die heensbal? Dat kan toch niet? Hoe, hoe, hij klimt hem nog net dat, maar niet. Maar dat wil ik graag weten van je. Hoe is het mogelijk dat, dat een voetballer die een hoge bal op zich afkrijgt, die lang is, die goed omhoog springt, zijn twee handen omhoog brengt en die bal wil pakken? Wat is dat? Ik denk dat het een soort, ja, een soort blackout is of zo, denk ik. Of een. Uh, ja. Stress. Uh, ja, stress, denk ik. Denk, dingen, alles bij elkaar. Maar ook. Ik denk ook dat hij de lucht inging. Kijk, op trainen doe je dat wel eens, toch? Dat je met zijn vrienden, met een ja, groepje. Ja. Ik dacht dat hij even niet wist waar hij was. Ja, dat kan, hè? Door <laughs> de stress kan dat. Ja, hè? ja. En ik vind het zonde. omdat ik voor Real Madrid ben, dat ik. Vind ik het Ajax echt. Uh, waarom? Omdat ik de lichting... Uh, ik, ik ben redelijk, redelijk vaak bij Ajax. Ik vind die... Uh, de, de B1 is wat minder. Ja, maar, deze maar de, is echt maar goed, de A1 man. is echt goed. En die kluivert hoe die weer voetbalde, man. Ja, maar dat kom je... Uh, kijk Dan kom je weer op... Uh, op uh, waar we het het begin van de uitzending over hadden. Over de jong-competities. Uh, we zitten met... Zoals een kleivert heeft al in het eerste gespeeld. Weet je, ik heb dan zoiets van... Geef dan een andere kans waar je het hele jaar mee moet doen. Nog. Of de rest van het seizoen nog mee moet doen. Dus, maar goed, dat is mijn mening. Uh, maar ik vind, het, ik vind het een heel mooi initiatief van de FIFA. Ja, geweldig. Dat dit, dat, of ja. de UEFA, sorry. Dat, dit, dat, die het, uh, dat dit, ze dit hebben opgezet. En ik denk dat dit een heel goed platform is voor de meeste voetballers. En ik denk ook wel van de meeste spelers... Die we nu zien dat daar wel wat van gaan doorbreken. Ja, Vooral oh. bij Ajax. Dit is echt een geweldige lichting. De B1 is wat minder. Maar dit is echt een geweldige lichting. Maar dus hoe is, uh, het, het, het echt, echte Ajax. Hoe, is, hoe zit dat dan? Ja, nou, Ik denk dat alles wat we nu zeggen geweldig interessant is. Maar uh, we zijn niet meer te horen via de site. En nee, ook niet kom, via de ik app. Ik krijg het ook net nee, binnen. Nee. Oh is het verholpen? Dan gaan we gewoon lekker nee, door. Alles, alles is gekrest. Toch... Nee, hoort. Nee. hoort. Alles is dood. Nee, we zijn dus niet meer te horen, jongens. Nou ja, dan Behalve stop. dan via de... hele ouderwetse... radio. <laughs> radio. Nou, dan moeten we wel het verhaal afmaken. Dus dat, dat, dat het een platform is voor... de toekomst van voetbal, dat geloof ik zeker. Ja. Ik hè? denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en over de Ajax van nu... Uh, ja... Ik... ik, ik ik denk dat eigenlijk gewoon uh, een bepaalde ding moet gaan veranderen. En dat is uh, die buitenspelers bijvoorbeeld. Die doorberg, je hebt een geweldige spits. Maar wat krijgt die nou voor een bal? Die krijgt geen normale bal. Van, van Younes gaat naar binnen. Als je die deuren hek openzet, loopt hij zo binnen door naar buiten. Zo'n zo voetballer is dat. <lacht> nou, die trouwe Nee, dat... Nou, dat, dat, was woensdag heel goed. Ja. Ik kan niet naar kijken. Nee, nee maar hij niks. wisselt hem dan. Waarom haalt hij die Younes er niet uit? Die Younes, er komt echt helemaal niks ja, uit. Nee, ja, maar die trouweree ook niet. Ik dus, ook helemaal niks. Ik uit. zou lekker met die N Neres en uh, met Kluivert en, en spelen. Nee. En, uh, ja. Want ja. daar moet je nog mee zoveel jaar. Ja, oké. Okay. Maar goed, wij zijn niet de trainer van Ajax. We gaan weer naar een van de keuzes van Charles en Ayaan en... Uh, luisteren. Ja, nou en ja, daarna, ja. daarna is het nieuws vanuit Londen. Oké, okay, want uh, kijk, we hebben een zonnetje buiten, we hebben geen regen, helaas. Huh? We hebben geen regen, helaas moet ik zeggen. Want, uh, ja, want het verzoek van Ayaan uh, had iets met de regenboog te maken. Nou, dan heb je echt wel regen met de zon nodig. Maar dankzij Judy Garland komt het er helemaal goed.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 Waarom? Van Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow. We gaan weer terug naar onze presentatoren en de gast. Ja, zeker. We begrijpen dat de stream er helemaal uit ligt, maar ja, het op zou de radio. Zou dat iedereen ineens ook weer in is hoor, want er gebeurt ook wel eens een, ja, een storing. Het zou kunnen, maar ja, ja. dat is dan het digitale gedeelte, want op de radio zijn we gewoon te horen, horen we net. Ja, dat dus ik. Dat is dan prima, toch? Ja, zeker. Um, Hennie, uh, waar wilde jij mee door? Ik wil het door met Brian, onze ja. correspondent vanuit Londen. Zeker. Ik wil weten of daar ook die zon zo lekker schijnt. <laughs> maar Jos is even te proberen een uh, telefoongesprek te doen. Maar uh, heb je Brian al aan de lijn dan? Nee, heb niet? ik nog niet aan de lijn. Oh, okay. of waar, waar jij hem overnemen? Want dan bel ik hem nee, niet. Nee, want Jos heeft zich helemaal voorbereid op het Engelse voetbal. Daar ja. weet ik uh, echt te weinig vanaf. Nou, daarom wil ik vragen aan Charles om. Uh, uh, mooie platen draaien van zijn zoon. Nou, Jos, Jos komt er nu aan. Ja, ja maar he, ik he, moet he. eerst nog bellen, joh. Dus, <laughs> heb je okay. klaarstaan, uh, La Dernier? Ja, Jij bedoelt uh, La Dernière Volonté. Ja, Is ja. Ja. <laughs> oh. ja. Het is de ja, ja, goede. Okay. Dat dacht ik al. Je te ferai mourir sans mort, j'ai fait mon plan de crépuscule. je ne les fais pas crier encore. Roin, oh, le païen, le pauvre diable. Mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre un sang soleil, un sang été.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 de zoon van jou Ja, helemaal. Tenminste, uh, voor zover ik weet. Ja, uh, Hoezo? Wat is er ja, gebeurd ja, In dat geval hebben ja. we toch? Ik zou nog maar gauw eventjes een DNA-onderzoekje doen. Dan. Ik denk dat we even snel naar Engeland overschakelen. Jos. Is Jost daar? Is, uh, is Brian? Brian, are you, Brian, are you there? No. Oh, nee, Brian, he's, he's gone. Is he's gone again. Nee, nee. helaas. Nee. Ga jij me opnieuw bellen, Henny? Ja, ik ga het wel proberen. Oké, okay, nou. Uh... Doe me nog een stukje. Oké, okay, probeer het nog één keer. Maar jij, uh, moet jij dit weekend ook weer aan de bak, Jos? Ja, ik uh, moet morgenochtend weer om acht uur uh, op het veld staan om de jonge scheidsrechter te begeleiden. En het ja. wordt een heel druk weekend, want ik moet op zondag nota de twee wedstrijden fluiten. Zag ik nou dat er een appje is voor scheidsrechters? Ja, we hebben een speciale app. Dat is echt uh, voor uh, onderling uh, communicatie van PRL. Nee, nee, ook. ook uh, oh, dat is een scheidsrechter. Ja, dat is een Wat app is die. Uh, het is dus een app die is uh, ja. gemaakt voor, uh, voor uh, hockey. Er zijn uh, twee heren. Een Ronald Cornelissen en een uh, Robert uh, <tie> Groeneberg. Die ja. vonden dat er zoveel problemen zijn met, met, met scheidsrechters. Maar met name bij het hockey. Ja. Die hebben een speciale app ontwikkeld. Waarbij de scheidsrechter die app bij zich, bij zich draagt. En de rest is uh, op de een of andere manier met hem verbonden. Zijn assistenten ja. En uh, die kan ook worden meegeluisterd door de trainer zelf zodat de trainer ook direct kan zien waarom een scheidsrechter gefloten heeft. Okay. En ja. ze hebben dat met name ontwikkeld omdat ze bij het hockey vinden... dat die, uh, dat die kinderen uh, bijzonder onzeker zijn door het nemen van uh, ja, goede of verkeerde beslissingen... en het commentaar van de ouders. Nu schijnt dat absoluut niet meer te kunnen. Is ook best ingewikkeld. Ja. Jongens, uh, London, dus dus London, is calling. London Brian, calling. Brian, Brian. Goedemorgen, Henny. Goedemorgen, Zandvoort. Hoe zijn we vandaag? <laughs> we zijn in een heel goede mood, omdat de zon schijnt. Hoe is het in Londen? It's the same, Henny. We're on a roll. Summer is coming, gentlemen. <laughs> oh, finally. You can feel it, Brian. <laughs> <laughs> yeah, thankfully, Henny. <laughs> <laughs> I pass you to to Okay, to, to, to Yoss. okay, okay. Sorry, Brian. What's up with uh, with Wenger? Have you have you heard anything uh, new uh, regarding his departure of, uh, of Arsenal? Arsenal, huh. I, I I think uh, obviously he doesn't want to tell the media. Uh, there was a meeting this morning, a pre-match um, conference for the FA Cup. They play. At home to Lincoln, which they should win. Yeah. Uh, he, he's not going to say. I, I mean, you know, it would be unfair on the players, I think, if he gave a decision. Uh, it looks like that he's going to go. I think his time has come. He's aware of it. He's over 60. He's done his best. Okay. Uh, he'll, he'll always remember it, but. Uh, eh uh, I, I think the the the powers be the owners of the club will probably admit that uh, new new blood is needed new coaches needed new ideas. Okay so okay I, I I think Wenger will always be uh, probably a board member. I'll make it a short uh, translation it ziet eruit yeah. dat eh uh, Arsenal of dat Wenger inderdaad bij Arsenal weg gaat hè inmiddels de 60 gepasseerd. Hij zit er al de nodige jaren en langzamerhand is een tijd gekomen om uh, wat anders te gaan zoeken. En uh, bij Arsenal zullen we op zoek gaan naar nieuwe trainen. Any idea about uh, new, uh, new trainers voor Arsenal? Oh, oh, oh that's Plenty. a nice question, isn't it? Of course, uh, Ronald Koeman's name keeps coming up with every yeah. job that comes available. Ja, yeah, but he's, he's going to uh, to Barcelona, isn't he? Maybe he goes to Barcelona, maybe. <laughs> no, no, no. Uh, he probably goes to Barcelona before he goes to Arsenal. But, you know, who, who do they have... It's a big job. Uh, it'll, they'll have to find a big manager. Um, yeah, you know, uh, maybe yes. they can find it in-house. Who knows? Maybe they, they, they, they have somebody already there. But uh, it is a big job. It's a successful club. It's going to be difficult to replace a guy like that, isn't it? It, it? it is. It is going to be very very difficult. It'll be like the situation of Alec Ferguson at Manchester United. Yeah. Uh, they bought in Dave Moyes. He failed. Um, Mr Van Gaal didn't do too bad. Uh, is doing a bit, you know, it's, it's, it's a big job. Oké, okay. translate again. It, uh, uh, het zal wel moeilijk worden om een uh, goede vervanger voor de Wengen te vinden. Die doet het natuurlijk al jaren met uh, heel veel succes. En iemand vinden die uh, net zo succesvol kan zijn, is natuurlijk best wel moeilijk. En de naam, ja, Koeman wordt natuurlijk genoemd. Maar Koeman wordt ook al in relatie gebracht door Barcelona. Wat daar allemaal verder mee gaat gebeuren, dat moeten we nog, uh, nog afwachten. Oké. Okay. Hey, um, uh, Brian. What, what about um, uh, Everton? Everton against uh, West Bromwich uh, over the weekend, isn't it? West Brom the weekend. No, West Brom are the team behind them in yep. eighth place. Everton is seventh. Four Seven point different. I suspect Everton will win this. They tend to play, uh, get good results at uh, Goodison Park, their home. While West Brom's away perf uh, performance is not so good this season, <coughs> so I, I I I think Everton by by um, one or two goals. Yeah, but uh, it uh, West Brom is only four points uh, four points down uh, compared correct. to uh, to Everton, so they should actually correct. win. But you give the I best say, chances uh, to Everton? I would. Yes, I I I think Everton by two goals. Oké, okay, Everton, uh, West Bromwich, een belangrijke wedstrijd. En Brian denkt dat Everton de meeste kansen heeft om uh, West Bromwich te verslaan. West Bromwich moet eigenlijk winnen om een beetje aansluiting te houden. Maar die kans, ja, hoe dat gaat, is uh, niet bekend. Wat other big matches are going on over de weekend? Uh, oh, definitely the big matches. Chelsea, Manchester United en de FA Cup, without doubt. that's the game. It's on, it's on, on Monday. Uh, Slatten, I believe, doesn't play because of his performance last week when he elbowed the player. Yes, yeah, yeah, yeah. yeah he got three mm -hmm. matches. Uh, when, actually, he ran into his elbow. He said, which I thought was interesting. <laughs> <laughs> <laughs> and, and the other guy didn't see his head. <laughs> It was rather strange. But um, yeah, he's only got three matches, as far as I know, isn't he? He, he got three matches and yeah. the other young man uh, Ming who I, I find is quite a good player he got five matches. What does and he do? <laughs> well, well he he supposedly have stood on his head if you saw the incident he uh, and fell over Rooney and he fell over the two of them and his head sorry his his boot did touch his head while he was on the ground okay. but if you look at it he, it looks like he has no intention of doing it but they okay. gave him five mat match ban, <laughs> which was very harsh, you know. Oké, okay, Brian heeft het even over. Slaatan uh, die dus uh, in drie, drie wedstrijden aan de kant is gezet. En Ming voor vijf wedstrijden door allerlei commotie op het veld. Uh, de een die de ander in zijn gezicht heeft geslagen. Schouder, of uh, een elleboogstoot enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval, de, de grote match deze, dit weekend uh, of maandag is het. Is chelsea Manchester United. Uh, uh, yeah, yeah. What's, what, um, what chances do you give? That's, that's the last uh, question I'm asking I, I, because I'm running out of time. I, I, I, do. I think Chelsea are just unbeatable at the moment. Oké, oké. Okay, okay. uh, They're playing fantastic. They break. They score. Costa is scoring every time. Hazard is, is just playing fantastic. I can't see United getting a result. And the game has to finish. There is no replay. It's if it comes, it's penalties. So there's only okay. one game. They okay. can't go back to Old Trafford. So I, I think I think it's Chelsea. I think there's there's um, there's uh, five of the top six teams are playing this in the FA Cup, and I will suspect that. Uh, at least um, four of them will go forward. Oké. Okay. Yeah, just a quick translation. chelsea meets yep. united de maandag. Um, Brian denkt dat Chelsea de meeste kansen heeft en het is ook een wedstrijd die niet in een gelijkspel kan eindigen. Bij een gelijkspel worden penalties genomen. Oké okay, Brian, I'd like to talk to you for hours but um, we haven't got the time for that. So um, when are you coming over to the studio? We, we, can, we can have an extra coffee then. Well, very soon. The weather is getting good. I'm not a great man for flying. So uh, okay. the weather is good. I we can you pick you up. And you can pick me up and Schiphol. Okay, Oké, terrific. <laughs> Oké, okay, thanks ever so much. And have a nice weekend. And regards over there. Bye bye Brian. Enjoy the games. Thank you, Jan. Oké, okay. cheers. Bye bye now. Nee, we Om twaalf uur yeah. begint het wereldkampioenschap Short Track yeah. in Rotterdam. En de 1500 meter is het eerste evenement om 12 uur te zien. Op, ongetwijfeld op de NOS. Er is ook nieuws over Aksanta Rush... De kwartfinale is het eindstation voor Rus in Zhuhai. Tennis aan Rus is er vrijdag niet in geslaagd door te dringen tot de halve finales van het ITF-toernooi. De Tsjechische ook... Alertova, 6-4-6-3 te sterk. Ja, maar Henny, er is ook nieuws over watertorensport. Sport. Vertel. Nou, we. we... We, we, we gaan iets nieuws doen. Ken je die kreet nog, ooit? Ja, ja, ja, <laughs> Wat was ja, ja, het ook, Sport 7, hè? Ja. Nee, Watertoren Sport. Je, je wil het uitbreiden met een uur, toch? Nou, ik niet. De luisteraars. Nou, de luisteraars dan. Maar goed, dat gaat gebeuren, hè, binnenkort. Ja. Van tien tot één. En dan weten we of Mourinho Nicky Butt-team heeft opgesteld tegen Chelsea. <laughs> ik ben heel benieuwd, hoor. Maar ja, we gaan dus tot elf uur door. Nee, tot één uur. uur. Of sorry, tot één uur door. We er uh... even bij, hè, en dat is leuk natuurlijk. Ja, ik hoorde namelijk net dat Tony Villenia, Villenia, ja, die gaat in beroep tegen zijn schorsing. Oh, die gaat Westen. weer in beroep. Oh, ja, Oké, okay. dus nou goed. Het, uh, hey, en en uh, nog leuke dingen dit weekend? Ja. Van oh, fijn Noord-AZ, hè? Ja, het ja het leuk. Van leuk? Noord-AZ, ja. Dat is, is uh, eitje, joh. Ja. Nee, er is maar één heel interessante, belangrijke wedstrijd. Ja. Aan de Spanjaard slaan. En Om, zo twee Om twee uur zondagmiddag. De Koninklijke HFC ja. tegen AFC. En ik ga vanavond ga ik naar uh, een, een cabaretiere. Kirsten van Tijn heet die. Die is bezig met haar tweede solo programma. En uh, die trekt hij mee door het land. En dat is echt, kan ik iedereen aanraden. leuk Kirsten van Tijn. En waar is dat dan? In Heemstede, in de speelt ze. We gaan met onze gast uh, van de laatste twee vrijdagen. Arjan gaat <laughs> die vragen. Uh, wat ga jij doen? Ik uh, heb zondag om 1 uur een wedstrijd, uh, ook tegen AFC, met AFC onder 19, uh, om 1 uur, thuis. En, uh, een leuk potje. Ja, een mooie pot. Dus, dus ik kan uh, de tweede helft van uh, de grote AFC, uh, AFC meepikken. Mee en uh, <laughs> en uh, het eerste gedeelte ga ik gewoon uh, mijn eigen team uh, coachen. Ah, je hoort mijn gejuich wel. Ja, of jullie ons, ja. <laughs> <laughs> Enorm bedankt voor je medewerking, twee uitzendingen. Ik dan... hoop dat je nog vaker terugkomt, aan jou. Dan Jan. Geen dank. Dankjewel. En uh, luisteraars ook bedankt weer. jou. Jos bedankt. En Ron bedankt. Ja, bedankt. En Cheryl bedankt. Ja. En iedereen bedankt. En vooral de Weerman bedankt. Want de zon schijnt de zon. nog steeds. En we gaan maar uit met It's All Over van Cliff. En ik werd gedwongen niet te draaien, want internet wel, internet weer niet, internet weer wel. Nu doet hij het weer wel, maar goed. Het is weer... Er zijn storingen aan de gang, dus luisteraars die problemen hebben gehad met de internetverbinding, daar komt het allemaal door. Tot volgende week.